11 uur. Gert Buk met het NOS-journaal. De Banco Popular heeft een schuld van 36 miljard euro en is daarom dringend op zoek naar een koper. Vandaag is er crisisoverleg tussen de bank en de Europese Centrale Bank. Mogelijk zal de banktop daar vragen om een noodlening. De problemen voor de Zesde Bank van Spanje hebben vooral te maken met een verliesgevende vastgoedportefeuille. Twee eerdere kapitaalinjecties waren niet voldoende om de problemen op te lossen. Informateur Cenk Willings spreekt vanochtend met GroenLinks-leider Jesse Klaver... en daarna met Gert-Jan Segers, de eerste man van de ChristenUnie. Vorige week sprak de informateur onder meer apart met de drie leiders... van VVD, CDA en D66, en ook met Segers en Klaver. Bronnen rond de formatie zeggen dat het weekend is gebruikt... om irritaties bij de drie partijen van het motorblok weg te nemen. D66 voor man Pechtold werkte de ergernis van VVD en CDA... door niet in zee te willen gaan met de ChristenUnie. In de Belgische regering is oneenigheid ontstaan over de Europese klimaatafspraken. De minister van Milieuzaken wil dat de afspraken over de uitstoot van broeikasgassen voor België minder streng worden... omdat er veel internationaal vrachtverkeer door het land rijdt. Maar de Belgische premier Michel gaat daar niet in mee. Hij zegt dat België er alles aan zal doen om de klimaatdoelen te halen. De Londense burgemeester Kahn wil dat het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië wordt afgezegd. Hij wil Trump niet zien na diens tweets over Kaan na de aanslagen in Londen zei de burgemeester. Een opmerking van Kaan dat Londenaren niet erg ongerust hoeven te zijn... werd door Trump op Twitter uit zijn verband gerukt. Het bezoek van de president was al uitgesteld naar oktober. Minister Johnson van Buitenlandse Zaken vindt dat burgemeester Kaan... de bevolking terecht heeft gerustgesteld... maar ziet geen reden om het bezoek van Trump af te zeggen. Het weer wisselt bewolkt en regen, vanmiddag kans op onweer... en dan gaat het ook flink waaien, met forse windstoten...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 In de Randstad, vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Bodegraven, 13 kilometer door een aanhouding van de politie. De rechterrijstok is dicht, de vertraging is 20 minuten. En op de N3 richting Dordrecht is, zijn er nog steeds twee rijstroken dicht. Op het viaduct over de A15 vanwege die gekantelde vrachtwagen vanochtend. En daardoor loopt het helemaal vast op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht. Tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15, 5 kilometer en een uur vertraging.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 gebeurde allemaal tussen gisteren en vandaag. Sandra gaf me nog een kans, maar liet haar gaan. Hoewel haar blik me zei: Jij bent alles voor mij. Ideaal, maar het meestje uit mijn dorp, dit is het lief van allemaal. Ik zie haar in mijn verdachten weer tegen het herkje staan. We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 We hebben een beetje. Het is zo. Even. wel een beetje. Het is zo eenzaam op de. Het is zo eenzaam op de boerderij Hou je echt nog van mij, rockin' billy? Of is nu al je liefde voorbij? U hoort de muziek van Ria Valk met Hou je echt nog van mij, rockin' billy? En daarvoor... Uh...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 Zeg me, maar, ik heb je lief voor hen die een hout beloofd. En ook oh, de kleine, vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staan een kraam met mooie bloemen. Rode, witte, gele, blauwe, veel te mooi om op te noemen. En te midden van die bloemen staat een meisje fris en blozen. Hij vindt haar het mooiste, van nog mooier dan de mooiste roos. In haar Geef aan iedere koper goede raad met blije land Ik heb mooie tulpen die als en Narcissen Ze komen vers van de veiling uit Lisse Dan heb ik rozen die rooien en winnen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart Ik heb bloemen voor en ze zeggen ik heb je lief Voor hen die een hal beloofden, ook de kleine vergeet mij niet we kind tussen de bloemen dit zijn hoort nog zoveel kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar dat zijn vuur geliefde staan en ging verklaren Zij zag mijn jongen lief, waarom heb je zo'n deed geval? Zoek al lang een lange mond met wie ik mijn hart en zaken tillen mag. Dus van toen af klinkt ook een dicht. I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 Hun hersens die werkten zo snel als ze konden. Er was nog maar één kans, dit leven me bood. vluchtte ik duisterde achter de ruit en kwam recht in de staal. Ik zocht er een paard en ik sprong in het zadel. Gaf het de sporen, vluchtte het al.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 Ik Je hoorde de muziek van de Rob de Nijs met het werd Zomer. En daarvoor John de Mol met El Paso. En ook door Helma en Selma met Ik heb mooie tulpen. En de volgende artiest is Bobby Klein. Je bent bekend als uh, Luutmoes, Geboren in Emmel in 1941. En was lid van dat Spencer-trio. In 1977 had hij een groot hip met Oude Bless. En de bekant Buffalo Bill. En ook in 1993 Jodel Bobby en Cowboy Johnny. En een Drent in Tirol in 84. En het kroegje van Mien. Meer grote hits waren Mijn Vader is Cowboy. Alarm op de prairie. De Volendamse jodelaar. De Volendamse jongen. En shock. shock, Oude Bok en de Cowboyschool. En u hoort nu Bobby Klein met Mijn Vader is Cowboy. Mijn Vader is Cowboy, zijn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 Nooit meer zo huilen. En blijf bij me voortaan. Want je weet.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 waar hij een dag later op 94-jarige leeftijd overleed. Een honderden mensen brachten hem een laatste groet... in de Telstar-studio's in Weert. En in hezen is hij gecrimineerd. Was een Nederlandse zanger, producer en tekstschrijver. en zijn plaat Al was ik maar bij moeder thuis gebleven, staat met 450.000 exemplaren te boek als bestverkochte... Nederlandstalige zin aller tijden. En u hoort hem nu Johnny Hoes met zo rijk als een olie -shei".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 Veel leuker hier me niet, daar kan ik niet tegen Kniep om me niet, dan word ik verlegen Maar jij kunt alles met me doen, ja als ik morgen kietel, dan krijg ik de slappe lach. Kietel me niet, daar kan ik niet tegen.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 had ik het al niet meer je ja, juffrouw luister goed Ik kan begrijpen dat het moet Maar alsjeblieft Is de manier waarop je doet Oh kietel me niet Daar kan ik niet tegen Oh me niet Dan word ik verlegen Want jij kunt alles met me doen Ja alles mag Maar als ik word gekieteld, Dan krijg ik de slappe lach Kiepel me niet daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet leven. Anna doet je geloof dit stom. In het be. Met bloemen in mijn hand, zo zie ik mezelf als bruid gehuld in kan. Heel verliefd, kijk jij me stralend aan. Als we samen hand in hand voor het altaar staan, in het weer. Geef ik mijn woord van trouw.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 Op het perl. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomstwoord. Wat een staat, de geit van Piet. En ieder die je naar de school zingt, als je er ziet.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 het was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur. Het weer een reis terug in de tijd met alleen maar mooie, oud-Hongerstuige muziek. De nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De hit van de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. De volgende dame. die voel ik aan draaien, mee, onder meer Edison's in 1971, en 1995 en een gouden harp in 1998. 1967 speelde ze een rol in de Nederlandse film To Grab the Ring. En 1977 in de film Mysteries. Naast haar vele personality shows tussen 1966 en 2001... trad ze ook op in succesvolle televisiefilms. Als de liefdeswacht, deze samen met Ramse Saffi... ...en een heel dun laagje goud, dat was samen met uh, Robert Long...